Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Om te pleiten voor een betere pensioenregeling... houden de hulpdiensten een langzame aanactie op de A28. Ze rijden met 66 km per uur naar Den Haag. Overige verkeer kan er niet langs en loopt dus vertraging op. Verder zitten treinen overvol na de actie in het openbaar vervoer. Om 12 uur is op het Malieveld een manifestatie... en later is er nog een betoging door de Haagse binnenstad... Op Schiphol legt, voor de, legt personeel van de beveiliging... passagiers- en bagageafhandeling het werk neer. Dat is van half één tot zes over half twee. Het kabinet trekt 35 miljoen euro extra uit... voor mensen die niet goed kunnen lezen. Ze hebben moeite om bijvoorbeeld handleidingen... brieven van gemeenten en de doktersrecepten te begrijpen. Het zijn vaak mensen die in Nederland zijn geboren... maar die op school niet goed mee konden komen. Maatregelen uit het klimaatakkoord leiden tot meer werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek van TNO... in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Per saldo zullen er naar verwachting... 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bijkomen, verwachten onderzoekers. Bij kolencentrales, tankstations en garagebedrijven verdwijnen banen. Maar er komen veel meer banen bij door het plaatsen van laadpalen... het verduurzamen van woningen en de aanleg van windmolenparken. De regering van Nieuw-Zeeland is in, het in hoofdlijnen eens geworden over aanscherping van de wapenwet. Binnen een week zal premier Ardern de details bekendmaken. Aanleiding is het terreuraanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij 50 doden vielen. De Australische dader kocht vorig jaar wapens via internet bij een Nieuw-Zeelandse wapenwinkel. Hij had daarvoor een recente vergunning, zegt de eigenaar van de zaak. Het weer, af en toe zon, maar er blijft ook kans op een bui... en het wordt een graad of 9. Vanavond klaart het op en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A9, ook maar Amstelveen, is weer vrij. Voor het knooppunt Rotterpolderplein staat dan wel drie kilometer file... door het ongeluk en de vertraging is nog vijf minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens Lief, dankjewel namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zfm. Met nu nu herhaling van van Zandvoort. En dit was natuurlijk weer dievelisjes met Zandvoort heeft het. Want Zandvoort houdt het ook. Ook al regent een klein beetje. In Hotel Hoogland is het weer heel gezellig. De techniek wordt gedaan door Kordraaier. En de muziek is ook ingevuld door Kordraaier. Dus we gaan zien wat hij ons te bieden heeft. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie, zoals gewoonlijk, voor Gerry Rutte. En Gerry doet ook de koffie enzovoort enzovoort. Dag Gerry. Naast mij zit Pieter Joustra. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Leuk dat we weer samen zitten. Ja. Goed dat wij eens een keer samen zitten. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat in Hotel Hoogland, waar maar, koffie zo uitbundig goed is. Ja, het is weer helemaal geweldig. Pieter, wat gaan we allemaal doen? Ja, we gaan eerst praten met de nieuwe dominee van de Protestantse Kerk Zandvoort. En uh, dat is de heer John Vrijhof. Dat wordt toch wel heel bijzonder, want laten we wel zijn. Uh, in deze tijd van ontkerkelingen en dan een nieuwe dominee. Ja, dat is toch wel zeer positief. Zijn ze bij zo? Daar gaan we over praten. Van wie is het, wat doet hij en wat zijn zijn gedachten. Daarna gaan we praten met Peter Tromp over de classic concert voor uh, aanstaande zondag. dus is morgen. Dan komt de jeugdensemble Muziekinstituut Sint-Bavo. En dan denk je, klassiek geschoold? Nee, helemaal niet. Zij gaan jazzliederen zingen. Nou, ik ben benieuwd of dat wel mag van de paus. Uh, we horen het wel. En, uh, het is wel in de protestantse kerk hoor. Ja, ja, ja daarom, waarschijnlijk. <laughs> daarom waarschijnlijk. En uh, dan gaan we na, daarna praten met uh, Sir Spolman van de Rotary. Want uh, Sir Spolman die weet alles over de run, circuitrun, wandelen en dergelijke. Ja, u, uiteindelijk fietsen. is de Rotary daarmee begonnen. En het ja. is overgenomen door een, de door een champion. Het is een gigantisch weekend het, want het is niet alleen uh, uh, runnen. Het is ook wandelen. Er komen 7500 wandelaars zaterdag zand binnen. Ja, het is wel leuk. Even kijken naar de opbrengst, want de serviceorganisaties zijn druk bezig op die ja. Afgelopen maandag de lijns. 45.000 45 schoon opgeleverd. Ja, dat is een nou, gigantisch. is gigantisch. En dat is naar het Maxima ziekenhuis in Utrecht gegaan, dat geld. Het leuke daarvan was dat het niet voor onderzoek is, maar ter vermaak van de kinderen. Ja. Dus om de kinderen iets te geven, hebben ze dat geld bij elkaar gehad. Nou, dus dat hebben we in het eerste, eerste uur. uur. Dan gaan we in het tweede uur en dan gaan we de politiek in. Nou, dit is het uh, het nogal. Jongen, jongen, <laughs> jongen. Woensdag, woensdag, woensdag moeten we gaan stemmen. Waar stemmen we op? Waarom stemmen we? Voor wie stemmen we? Uh, provinciaal, waterschap, misschien ook Eerste Kamer. We zien het allemaal wel. Er komen een heleboel kandidaten die op de lijst staan. Uh, ja, maar we, ik moeten, ben... we zullen het moeten splitsen in uh, waterschap en provinciale verkiezingen. Ja, precies. Ja, want... De twee kandidaten voor het waterschap is Anki Griekspoor uh, van de VVD. En Andor? En Andor Zandbergen van het CDA. En uh, OPZ, die slaat we uh, met de laatste 10 minuten mee af. Die is voor de provinciale verkiezingen. En dus ook indirect voor de Eerste Kamer. En we hebben er heel wat vragen over. Nou, nou, nou. Nou, dat is het eerste uur. Dan gaan we nu beginnen. Dan gaan we nu terug. De dominee. De dominee zit tegenover ons. Goedemorgen, uh, dominee Vrijhof. U <laughs> mag John zeggen hoor. Ja. Goedemorgen, <laughs> Goedemorgen, John. Um, Nieuwe dominee in, uh, in Zandvoort. Wie is uh, John Vrijhof? Oeh, dat is wel een hele <laughs> grote vraag. Ja. Uh, nou, zou ik maar gewoon zeggen ja. dat ik uh, dominee ben en beroepen ben in, uh, in, in Zandvoort. Uh, ik ben in 1990 uh, begonnen als predikant op het eilandje Marken. Uh, negen jaar later ben ik... naar. Nou, kom je in Marken terecht... Uh, Dat is een, een toeristisch te gebeuren. Ja. Uh, nog streng in de, in de lier, in, in kleding en dergelijke. Ja, maar het ligt wel in de, uh, wat we zeggen, de goddeloze kop van Noord-Holland. Okay. En uh, Marcus... <laughs> kop van Noord uh, uh, Dat was een hele kluif. Uh, de, sorry? Dat was een hele kluif. Uh, nou, nee, de, de, Mark heeft uh, twee stromingen. Ik, uh, er was toen nog een hervormde kerk en een gereformeerde kerk. En uh, ik werd een beetje binnengehaald als uh, de tegen van de hervormde kerk die wat richting de bond ging. En ze wilden ook nog een andere kleur erbij. En ik ben uh, toen bevestigd door professor Kuitert. Ik weet niet of die uh, algemeen bekend is. Nou, die was uh, vrij progressief. En ook daardoor wat omstreden. Uh, maar ik ben dus bevestigd in het ambt door, door Kuitert op Marken. En dat is uh, verbazingwekkend uh, voor sommige mensen. Maar het is een, een, ja, een dorpje uh, naast Amsterdam. De kinderen gaan in Amsterdam op school. Dus, uh, en de mentaliteit is ook uh, ja, heel direct, heel vriendelijk. Een uh, beetje Jordanees. Ik, uh, ja, mijn, mijn, mijn familie komt uit de Jordaan, dus ik herkende daar wel wat van. Uh, met veel emotie. Het, het is dat de ook wel direct zijn. Uh, die ja. is. Um, het is zo dat uh, de dominees om de zoveel jaar uh, een andere locatie zoeken. Ja. Uh, onze dominee die is al een tijdje weg. Teunens van Linnens is al een tijdje weg. Hoe komt men dan bij, bij u terecht? Of solliciteert u naar de functie? Precies, er wordt een advertentie geplaatst, een sollicitatie. En de gemeente stelt zich dan voor. En de, ja, wat ze schreven over zichzelf en wat ze wilden bereiken, dat sprak mij erg aan. Ik heb heel lang getwijfeld, want ik zit nu 15 jaar in mijn gemeente. Ik heb het daar erg naar me zien: in Rijzenhout. In Rijzenhout. Ja. Dat is vlakbij Schiphol tegen Aalsmeer aan, Westeinde Plas. Uh, u bent daar dominee? Daar ben ik dominee, okay. ja. En uh, op het laatste moment heb ik geschreven. En ik werd het, dus ik schrok ook wel een beetje. Maar het was een heel leuk contact. Uh, dus ik uh, heb met plezier ja gezegd. Een, uh, een nieuwe uitdaging. Uh, uh, en, uh, nou is het wel zo dat u blijft daar wonen in Reizenhout. Waarom? Ja. Uh, mijn vrouw die uh, werkt in Uithoren. Dan moet zij 10 eh, kilometer naar haar werk en ik 21 kilometer naar mijn werk. Dus wij vertrekken dan s ochtends samen naar ons werk. Uh, en dat is iets heel nieuws voor mij. Ik uh, werk nu vanuit, uh, ja, aan de overkant is mijn kerk, uh, aan de overkant van mijn straat. En vanuit uh, mijn studeerkamer, die in huis is, uh, uh, werk ik. En u heeft in Zandvoort ook een kantoor gekregen in, uh, in de kerk? Uh, ja, uh, precies. Heel, een heel mooi groot uh, kantoor uh, boven de consistoriekamer uh, Ziet er mooi uit. Dus dat is achter in de kerk, Ja, achter ja, de kerk. Dus Ik ja, ken het onderste gedeelte wel. Dus kom, ik ik maar daarboven is een hele grote ruimte. Oké, okay, en dat, dat, dat wordt uw controle verbouwd. Precies, en ik kijk okay. op het kerkenplein uit. Ik weet niet of dat kerpijn heet. Ja, ik probeer dat plaatje voor me te gaan, want ik ken alleen het onderste gedeelte. Ik, kijken er kijken. <laughs> ik um, kom er één keer per jaar het delen halen. En nu heb ik begrepen dat u uh, absolute francofiel bent. U bent helemaal gek verzot van Frankrijk. <hijks> nou, dat is een beetje gegroeid. Ik, ben, ik was niet een francofiel. Maar ik was op vakantie in Frankrijk en daar ik mijn vrouw uh, ontmoet. Die overigens en, een vloeiend Nederlands spreekt. En precies, dankzij mij, omdat ik niet zo vloeiend mm. Frans spreek. Okay. <laughs> <laughs> dat is meer een kwestie van moeten dus. <laughs> um, nou, in het begin hebben we Engels met elkaar gesproken, want ik sprak geen Frans. Maar dat werd een beetje een onder ons taaltje met uh, Engelse, Nederlandse en Franse mm. woorden. En om het toch uh, openbaar te houden, uh, is mijn vrouw uh, Nederlands uh, gaan spreken. En uh, zij heeft ook gevoel voor taal. Dus uh, dat, dat doet ze erg goed. En voor u een stuk makkelijker. En voor mij een stuk makkelijker. Goed, Goed. alleen... In de vakantie zijn de rollen omgedraaid. Ik spreek inmiddels een aardig woordje Frans. Ja, ja, ja. Nou ja, als je ja. daar bent moet je... Ja. Dat ja. Moet. Ik denk ja. dat ze in Frankrijk weinig Holland spreken, dus dat zal je wel moeten. Hoe blijft ze daar wonen in reizen? Dus dat betekent met de auto of met de motor naar zon toe, 21 ja, kilometer. Precies, met de motor het liefst, omdat ik uh, heb begrepen dat hier vaak een file staat. Ja. Ik rijd graag motor, dus dan uh, hoop ik langs de file te rijden. Ik weet niet hoe, hoe dat gaat, of dat veel motoren dat doen. En of dat ook makkelijk is, maar ik zal wel zien. Nou, je mag je mag toch niet inhalen, dus je moet gewoon achter bij de file blijven rijden. Dat is zo simpel is het. Dat hè? Ja, Maar ja. niet over die doorgetrokken streep. Heen. Maar goed, daar gaan we nog eens keer met de politieagent <laughs> over. Hebben. Um, dus u gaat uh, uh, uh, met de motor of met, uh, uh, met de auto. Uh, hoe vaak is een dominee in Zandvoort? Um. Ja, een, een dominee is eigenlijk. De dominee? Een, een dominee is eigenlijk altijd aanwezig. Dus dat is een beetje iets wat ik zal moeten uitvinden. Ik probeer wel zo vaak mogelijk aanwezig ook te zijn. Maar er zit natuurlijk nu wel een, een, een afstand. Ja, het is ja. niet zo. Vroeger hadden we dat grote mooie huis naast de kerk. En daar woonde de dominee. En wat u nu ja. in, in Reizenhout ook hebt. U ziet uw kerk aan de overkant. Precies. Mocht er iets in, in, in de gemeenschap gebeuren, dan ben je erbij. Dan ben je erbij, ja. En nu zit ik op 21 kilometer afstand. Dus uh, op een half uurtje afstand. Nu is het niet meer zo, uh, zoals vroeger, dat de dominee er, of de pastoor er direct uh, bij geroepen wordt. Mensen zijn uh, zelfstandiger uh, geworden. Dus een half uur, dat kan ook wel. Maar het is wel leuk om ook uh, deelgenoot te worden van een gemeenschap. Uh, je, mensen mee te maken, uh, dingen te beleven. Dus uh, ik zal hier vaak zijn. Zand ja, uh, is natuurlijk een, een, een, een dorp van evenementen en van gezelligheidsdingen, de wurf is, is van hand weer, ja. uh, de, je hebt allerlei dingen die heel uh, is er, uh, er zijn korendagen, dus er is genoeg te doen om, uh, om in de gemeenschap uh, te ruiken wat er aan de hand is, maar ja. het is wel vaak in het weekend. Uh. Ja, nou, ik, ik bof, ik werk in het weekend. Ik <laughs> werk in het weekend. Ja. Dus uh, Nee, daar zal ik er ook vaak zijn. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook leuk om daaraan bezig uh, te in de zijn. Uh, precies, uh, ja. het, het, dus, ik neem aan dat het ook kwaliteit heeft en dat het leuk is. Dus, uh, en ik zag al een behoorlijke lijst van zondagmiddagconcerten, ook in de Hervormde Kerk of in de, -kerk. de Protestantse Kerk ja. nu. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik, ik zal er vaak zijn. Ja en in, in, de, in de kerk is de korendag In oktober of zo ja. het Eerste oktober is dus de hele kerk omgebouwd Ja dat gebeurt uh, voldoende hoor Nou ja in, in, in, in heel Zandvoort Gebeurt voldoende En uh, daar ben je natuurlijk altijd welkom om, uh, om te komen kijken Hoe lang heeft u nu in Rijshout gewerkt dan? Vijftien jaar. jaar Bijna vijftien jaar nou, ja. Ik kom daarop terug omdat die, die, die verplaatsing Van die dominees uh, Is dat nou nog zo of is dat niet meer zo? Nou, het, uh, of moet je de uitdaging zelf vinden? Uh, je, je moet de uitdaging zelf zoeken. Dat, uh, je, je moet ervan houden ook om uh, te verkassen. Dus 15 jaar is eigenlijk al een beetje, uh, ik zeg altijd, ik ben een beetje uh, richting over de datum. 12 jaar is, uh, wordt nu gesteld als, uh, als norm. Uh, de maximumnorm. Maar nou, vervolgens kun je toch voor het leven uh, dominee in een plaats Precies. Mijn, mijn collega op marken die was al 40 jaar. Die, uh, die is uh, daar Dominee Zwaluwe die is hele leven hier. Uh, ja, Precies, dat, dat gebeurde waar, natuurlijk ook. Wat komt die ook, ja. dan vandaan? Nou, ik denk dat... Ja, nou je moet ook wat uh, uh, inbrengen. Hè? En uh, omdat je iedere zondag uh, een verhaal vertelt... Uh, kunnen mensen op een gegeven moment ook wel denken van... ach, dat hebben we al eens een keer gehoord. En ik hou ervan om uh, toch ook uh, wel weer iets nieuws uh, te vertellen. Iets wat uh, bij deze tijd hoort. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Uh, kun je ook op een predikant uitgekeken raken. Ik denk dat dat ook uh, de achtergrond is. Want voor het pastoraat is het nou juist soms heel prettig... als een predikant toch al wat langer ja. is. Want ja, ja nee. dat, dat, dat wringt een beetje. Nu, nu heb je de afgelopen weken, maanden, we altijd gehad... om je een beetje te verdiepen in de zonvoersen. <lacht> heb je een aantal pilots waarvan je zegt... van ja, daar wil ik me even heel erg belangrijk voor maken. Uh, jeugd, om maar eens wat te zeggen... Uh, de scholen, de ja, ja, ja. Australië ja, bijvoorbeeld, ja, ja. om wat te zeggen. <laughs> Precies. Nou, <laughs> <laughs> nou kijk, uh, ik kan natuurlijk mijn, mijn eigen plannen trekken, maar ja. je wordt uh, onderdeel van een gemeenschap. Dus ik, uh, ja, een van mijn pilots zal zijn heel goed luisteren. En ik heb begrepen dat uh, de jeugd erg belangrijk is. Dus dat zal ook zeker uh, uh, mijn aandacht krijgen. Maar om nou meteen uh, mijn plan door te drukken. Ik ben geen, uh, geen bisschop die uh, zijn stempel kan uh, zetten. Ik ben dienstbaar aan de gemeenschap. Maar je hebt wel gedachten. Ik heb wel gedachten, ja. ja. kan er een uh, uitspreken. Uh, uh, nou, daar ben ik altijd wat voorzichtig mee, oh. want uh, je, je moet je, moet eerder, je, je in de Nee, nee, nee. Je, je, je moet goed geluisterd hebben, en, en dat vind ik het meest belangrijke. Uh, ik, ik kan mezelf natuurlijk een, een beetje plaatsen als, uh, als, als als theoloog en als dominee. Pastoraat vind ik uh, ontzettend belangrijk. Uh, daarom ben ik ook al in uh, nieuw Inicum geweest. Heb ik ook wat kennis gemaakt. Uh, uh, ik, ik vind het bijzonder als mensen uh, hun leven uh, doorleven uh, met, met een handicap. Ik vind dat uh, heel bijzonder. Maar uh, mensen mogen daar ook best uh, wat uh, een gesprekspartner bij krijgen. Uh, vaak in Nederland is het zo dat uh, je wel uh, hulp krijgt. Als je ziek bent. Hè, maar uh, geestelijk gezonde mensen. hebben ook behoefte aan een, uh, aan een goed gesprek over geloof. over wat je beweegt, wat je inspireert. Zit je daar een gemis in bij New Unicum? Nee, want ze, de protestantse kerk heeft juist uh, dat ook in hun uh, advertentie gezet. Uh, van de predikant wordt verwacht dat hij er ook voor Nieuw Unicum is, voor Bodaan en voor Huis in de Duinen. En elke ja. zondag zitten er zes, zeven mensen uit Nieuw Unicum in de kerk. van de, de kerk, ja. De rolstoelen en dergelijke. Okay. De weer en wind, ze komen eraan. aan. Uh... Maar ik vind Precies, het wel mooi dat dat in die advertentie gestaan Ja, ja. ja dat, uh, dat was ook een van de aantrekkelijke dingen vind ik, want... Uh, de kerkgemeenschap is hier klein. En dat je dan uh, niet naar binnen keert en zegt van als wij uh, het maar redden. Mm -hmm. Maar een van de vragen was toch ook duidelijk voor het dorp aanwezig uh, te zijn. En voor de tehuizen. Ja. Ja. Uh, unicum is een, is een stuk van het dorp. Uh, de, de, de, de verzorgingsinstellingen uh, die zijn ook van het dorp. Dus ik, ik vind het wel, uh, wel goed dat dat opgenomen is. Ja. Uh, even nu de, de ecumenen, want... Ja, dat lijkt wel alsof het een beetje terugzakt weer. Uh, ja. Uh, het Protestantenbond in de brug staat hier is weg. De vermeerde kerk bestaat niet meer. Uh, de katholieken nog maar één keer in de veertien dagen. Ja. Uh, wat vindt u daarvan? Heeft u al contacten gelegd met uh, mensen pastoors van de katholieke kerk? Uh, nog niet. Nee. Okay. Maar ik heb wel de geestelijk verzorger van nieuw Unicum uh, gesproken en dat was een heel prettig uh, contact. Ik heb hier een ecumenische dienst meegemaakt. En uh, ik was ook onder de indruk van de geestelijke verzorger... of kerkelijk werker vanuit de katholieke kerk... die daar ook haar rol had. Uh, dat klonk heel, uh, heel aantrekkelijk en heel uh, inspirerend. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan... Uh... De dominee meemaken om het op zijn Zandvoortsmaat te zeggen. We gaan hem volgen. We gaan hem volgen. Johan, ontzettend leuk dat je hier even was. Uh, we zouden graag uh, nog een keer met je willen praten als je hier een jaartje gezeteld bent. Nou, ik denk wel eerder. Misschien wel eerder. En dan, uh, dan kan je eens kijken en ook vertellen wat je vindt van de Zandvoortsgemeenschap. Goed, hartelijk dank. Dank je wel. Dank voor je komst. Het ja, okay. was een moonlit night in Old-Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl La la la la la You better come home speedy Gonzalez, away from Panama.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 shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have Some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back a here. Mmm, speedy, speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales. speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick! Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. La -la -la. zenuwen. En, ja. en dit, dit was weer lekkere muziek. Ja, Spiricolzades van Pat Boon uitgezocht door Cor. Ja. En ook leuke muziek het is ja. zondag 17 maart en daarvoor is aangeschoven Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wel vloeken in de kerk, hè? Jong, ja. solisten en <laughs> ja. jeugdensemble. Ja, het is echt. Muziekinstituut is... Sint-Bavo. Het is echt vloeken in de kerk. Een mooi katholiek koor. En dan in de Protestantse kerk. Maar weet je wat het met die Protestanten ja, Pro is? Dat mag, mag hoor, meneer Joustra, Weet je wat het met die Protestanten is? Ze kunnen niet zingen. Nee, en daar en we halen daarvoor Sint -Bavo. hebben we de Sint-Bavo ja. namelijk. Ja. In een ja. mooie ja. protestantse kerk. Maar mochten ze niet in de Agatha-kerk? Ja, ]en. dat mocht ook wel. Maar uh, uh, dat was dan weer een mindere opmerking van ze. Ze vonden de akoestiek in de protestantse kerk mooier. Kijk, ik hoor je niet goed. <lacht> zeg het nog een keer. <lacht> zeg het nog eens. We gaan daar uh, niet nog Nee, oh, Nee hoor, <lacht> oh, nee hoor. <lacht> oh. oh. Maar het is hebben... zo dat alle klassieke concert op 1A... In de, in de kerk gehouden. Ja, dus dat... Ik heb het wel vaker gezegd: we hebben twee muziektempels in uh, het dorp. En dat geldt voor de Agatha-kerk als de Protestantse kerk. Zijn, is het zijn uh, fantastische gelegenheden om, nou om dat, soort, dat je... soort muziek te brengen. Ja, is het nou zo dat je.? Uh, uh, want die grote productie doe je in de Agatha-kerk. Ja. Zou een koor als dit ook. ...akoestisch in de grote kerk? Dat zou heel goed dat kunnen. Dat nee, dat kan, heel goed. dat kan heel goed. We hebben grotere producties gehad... ...waar we uh, bijvoorbeeld ook uh, het Zandvoorts hebben gehad. We hebben een uh, groep uh, dames gehad uit Haarlem... ...en dat waren twaalf dames. En tijdens dat concert... ...om het wat gevarieerder te houden voor het concert mm -hmm. van het mannenkoor... ...waren die dames ook op treden. Dat was toen ook in de Kerk. Dat ging fantastisch. Ging fantastisch. En er was natuurlijk het staar natuurlijk. Ja. En de maastricht Staar heeft vooral ja, met dat het volume te maken. En ook het feit dat we de grote productie in de Agatenkerk doen, uh, heeft ook met centjes te maken natuurlijk. Ja. Daar kunnen we meer mensen kwijt. Ja. En uh, de Agatenkerk heeft het voordeel dat ze van hun eigen uit 235 stoelen hebben. En aan de zijkanten kunnen we ook nog eens een keertje 100, 150 stoelen kwijt. Dus dan hebben we 350, 400 plekken. En dat kunnen we niet kwijt in de Protestantse Kerk. Nee, maar, dat is de reden. Ik neem aan dat uh, de Protestantse kerk morgen weer uh, gedeeltelijk gevuld is. is. Zeker weten en misschien wel uh, meer dan gedeeltelijk, want uh, uh, wat we morgen hebben is uh, ja. grote klassen. Dit zijn uh, mensen tussen de 15 en de 25 jaar die een opleiding hebben gehad op de koorschool. De koorschool Haarlem is, de is de Bavo, een van he? de in de Bavo, in de Basiliek. De Bavo Basiliek aan de Leidse Vaart. Uh, die koorschool zit op de Westergracht. Die kinderen krijgen daar gewoon een opleiding. Uh, zowel lager als middelbaar gewoon uh, school. Onderwijs gewoon. Onderwijs. En uh, dat is gewoon vijf dagen in de week. Gewoon regulier onderwijs. En uh, met een extra plaats daarin voor uh, zingen. Voor zang. muziek. Zang. En in uh, de jaren 60, 70, 80 was dat echt alleen voor de uh, jongetjes. En de jonge jongens en de, en de jongere mannen. De koorknapen. De koorknapen. En uh, sinds midden jaren tachtig onder leiding van Fons Siekman, de vorige dirigent, is dat uh, overgeheveld. En dat was meer uit uh, noodzaak, denk ik, dat er dames en uh, meisjes bij komen. Hem... Wat wij morgen hebben zijn hoofdzakelijk dames. Dat zijn meisjes, uh, jonge dames tussen de 15 en de 25 jaar. En uh, ja, in deze tijd krijg je dat toch dat... Uh, uh, er is steeds een uh, kleiner publiek. in Nederland, maar ook in. Uh, het, is, het is Europees, is het. dat er een kleiner publiek is. die naar concerten komt waar alleen maar liturgische, geestelijke. en zware koormuziek wordt uh, gedemonstreerd. Mm -hmm. En uh, daar mm -hmm. krijg je de kerken, daar krijg je de concertzalen niet meer mee vol. Dus ze gaan zich ontwikkelen. En wat zij morgen brengen, en dat is uh, uh, heel apart, is uh, jazz. Maar dan echt alleen uh, vokaal en bekende jazzliederen. Geen begeleiding. Begeleiding onder Martijn Brebaert, een pianist ja. die uh, zijn sporen heeft verdiend in het Nederlandse. Die begeleidt ze. En het bestaat eigenlijk uit twee uh, koren. Uh, ze komen allemaal van de uh, Bavo af. Er zijn er die nog zingen in het koor van de Bavor. Er zijn er ook die weg zijn. Koor. Het grote koor. Er zijn er ook die weg zijn, maar wel een opleiding daar hebben gehad. En uh, het ene is uh, het muziekinstituut, het van de Bavor. En het andere is het uh, Capella Pualarum. En dat zijn... Uh, 12 tot 15 jonge dames tussen de 20 en de 25 jaar. die al een aantal jaren met elkaar zingen. die ook al uh, een keer hebben opgetreden. een aantal jaar geleden. in het kader van de Stichting Classic Concerts. En dan weet je echt niet wat je hoort. Dat is echt hogeschool. Het is moeilijk, maar het is prachtig mooi gezongen. En dat wordt afgewisseld door het grotere koor, de jonge solisten. Dus we hebben alles bij elkaar, een dertig, uh, veertigtal uh, koorzangers en zangeressen staan morgen. Leuk. Heel leuk. Heel leuk. En totaal weer een keer wat anders. En het is normaal gesproken zo dat we altijd vragen van tevoren aan uh, degene die we uitnodigen van... Wat gaan jullie zingen? Wat is jullie programma? Want dat willen we altijd wel graag weten. En uh, alleen bij een enkele laten we uh, het de vrije hand. Mm -hmm. En zeggen, kom maar, we weten wat jullie doen, dat het <kwijnt> altijd goed is. En dit was voor ons eigenlijk twee maanden geleden, dat we dat hoorden, ook een verrassing. En we hebben het er wel over gehad. Toos en ik zullen we het wel doen, zullen we het niet doen. Het is toch eigenlijk allemaal klassiek. Ik zeg, laten we het nou gewoon een keer doen. Laten we het nou een keer proberen. En het zal echt niet zo zijn dat wij uh, jazz in Zandvoort over gaan nemen vanuit de krocht. Dat kunnen we ook niet. En dat die willen we ook niet. Beach. Nee, het, De, de jazzconcerten op de krocht. Zoals die gegeven worden. Ik, dat, uh, dat willen we ook niet. Maar dit is in kader van... Ons soort concerten wel ja, maar, weer een keer, keer iets, geprobeerd iets geprobeerd leuks, worden. iets anders. Het is een koor een, een, een wat Jess speelt. En uh, jazz in de kroeg. dat is vaak... Uh, instrumentaal. Een, een instrumentaal. Vier, ja. vier ja. vijf ja. Uh, ja. muzici die ja. het ook ontzettend goed met elkaar ja. vinden. Ja. Ja. En uh, ja. ook jazzpubliek. Nou, misschien komt er wat jazzpubliek uh, jouw kant op. Wie morgen. weet, en dit initiatief is dus niet van ons afgekomen. Van ga eens wat anders zingen. Maar echt vanuit hunzelf. Zij wilden graag in Zandval spelen. Zij wilden heel graag in Zandvoel spelen. En zij zeiden dus ook, ze hebben natuurlijk een ontzettend groot programma op het gebied, en repertoire op het gebied van uh, geestelijke en uh, uh, klassieke liederen. Mm -hmm. En uh, dit is echt een <coughs> apart programma wat ze hebben. En dat doen ze nu een jaar. En uh, aan ons de vraag, vinden jullie het goed dat we dat een keer gaan brengen? Ik zeg prima. Doe. Nu staan er drie namen op. Hè. Uh, dat zijn de solisten waarschijnlijk. Ja, uh, Martijn Brebaert, Sanne Nieuwenhuizen en Michelle Malinger. Ja, Waarom haal je die eruit? Dat zijn de dirigenten. De twee dames, uh -huh. Sanne Nieuwenhuizen en Michelle Malinger, zijn de dirigenten. Michelle Malinger is, is de dirigent. Nee, uh, Martijn Brebaert is de uh, pianist. Okay. Die begeleidt ja, alles okay. op de piano. En uh, die twee dames, dat zijn de dirigenten. Susanne uh, Nieuwenhuizen. Die zijn hier ook eerder geweest in de kerk die zijn hier ook eerder Want, geweest. Uh, het is niet nieuw. Uh, nee. Deze koren zijn hier eerder in de kerk geweest. Ja. Geweldig, hè? Geweldig. De stuk kwam van de, van de muur. Ook. Ja, en het is... Uh, <lacht> of nou, Vandaar die verbouwing. Ja. <lacht> nee, maar ja, uh, nogmaals. We zijn een stichting die zeggen van... Uh, we willen wel, maar uh, het moet wel kwaliteit uh, nou, zijn. Nou, dit was kwaliteit. De, en het is, ik weet hoe het alweer geleden is, is ja. Ja, dat ze hier waren. Maar ja. het uh, staat me nog steeds vast in mijn geheugen. En we zijn dit jaar fantastisch begonnen. Met uh, bijna ja. 200 toeschouwers met het Heemstedt Philharmonisch Orkest. Dus dat de kerk ja, echt dat vol. Dat is goed. Echt vol. Waar we heel blij mee dat het toch nog kan. En uh, we hopen morgen, het wordt uh, dit weer, een luisterige zondagmiddag, een mooi concert. Half drie de kerk open. Drie uur beginnen we. Kwart voor vijf, vijf rust afgelopen. Mooie de tijd. Voor ja, peanuts. Vijf euro. 5 euro. Schrik niet. En dan is het nog een pauze en met een kop koffie voor en een En als je met z'n tweeën komt, is het geen 12, maar 10 euro. Je ja. kan goed rekenen. Dus. Jij bent, uh, je bent van de kortingen. Ja. Uh, ja het is een hey, goed. spektakelconcert morgen. Helemaal goed. Dat wordt dus een heel mooi concert. Wij hopen voor jou dat er heel veel mensen komen. Um, Gaan we vanuit. Zijn er nog hoogtepunten in het komende seizoen, ja. je van, nou, dat, uh, oh, die, wat zijn natuurlijk uh, allemaal? Uh... Het zijn allemaal hoogtepunten. We gaan dus... Uh, maar zijn uh, er uitspringers? Uh, ja, eigenlijk wel. Natuurlijk uh, 21 december gaan staan. Daar komt uh, onze vrienden uit Maastricht. Want dat zijn zo langzamerhand vrienden. Dat en, het wordt een uh, beetje een vaste prik. Uh, dat wordt, nou, niet, dat is niet zo hoor. Want er is geen uh, uitvoering. Zowel op de grote manier als op de kleine manier. Er is geen uitvoering die ieder jaar terugkomt. We laten altijd, en de Maastrichter Staar heeft tegen ons gezegd... wij zouden graag het jaar willen afsluiten met een concert in Zandvoort. En eigenlijk ieder jaar, daarvan hebben wij gezegd, dat doen we niet. Want we willen ook andere mensen een kans mm -hmm. geven. Om wat te doen. En je moet dus zorgen, niet alleen voor kwaliteit. En dat haal je met de staar zeker binnen. Maar je moet ook zorgen voor diversiteit. Ook ten aanzien van de grote producties. Dus het moet niet een vast gegeven worden dat ieder jaar de staar binnenkomt. En we zijn natuurlijk ontzettend trots dat zo'n formaat koor graag in Zandvoort wil ja, komen. Er zijn wel drie bussen vol met mensen. Er zijn drie bussen vol met mensen. En. en uh, je nog de eten de, ja, ook nog. Ze krijgen als, nog wat eten. Ook. Ja, ik moet nog aardappeschillen en zo. Dan, dan heb je dus. Als... Dan heb je zo'n grote productie. Hè? Met, uh, uh, um, maar je wil natuurlijk dat het jaar daarna weer een grote productie geven. Ja. Zoek je dan weer uh, de, een koor van dat formaat met kwaliteit? Ja, maar dat hoeft niet speciaal. We doen ook heel veel zaken met de Voice Company. Robert Bakker. Die hebben we het afgelopen jaar gehad. In december. Mm -hmm. En uh, die heeft hele leuke dingen. Ik ga 7 april naar de Adolbertuskerk in de Lydwina-kerk in Haarlem. En daar doet hij met zijn projectkoor, dat is een projectkoor, en hoe je doet, doet hij het, maar die haalt gewoon 120, 130 zangers en zangeressen bij elkaar, ja, van uit het hele land, van verschillende koren, maar ook uit het hele land, en gaat daar Jesus Christ Superstar de uh, musical, de liederen daaruit. And, André Lloyd Webber. Zing je... Ten gehore brengen in de kerk. Ik ben wel uitgenodigd. Ik, uh, ik heb het te druk nog. Ik heb uh, gezegd, uh, doe het niet. Er is maar één mannenkoor en dat is een Stansvonds mannenkoor Laten we eerlijk zijn. En uh, Wat dat betreft, uh, is dat leuk om een keer te kijken. En te kijken van, nou misschien is dat wat voor uh, uh -huh. volgend jaar. Elk, en, neem aan dat jullie elk jaar een grote productie willen hebben. We willen elk jaar een grote productie hebben. En... Uh, wat opvalt is dat er, uh, ja, er zijn zoveel aanbiedingen uit den landen. We doen tien kleine concerten van uh, januari tot december. Uh, op juli en augustus na hebben we tien concerten. En uh, er liggen nu, denk ik, tussen de 15 en de 20 aanbiedingen voor het aankomend jaar. En wat is het? Is het, is het al april? Op... Nee, het is nog maart. Dus de komende laatste jaren, komen ze. En ze er, proberen uh, ook van alles, hè? Ja. Niet alleen dat ze jullie benaderen en brieven schrijven, nee, nee. ook ik heb brieven gekregen. Ja. Ook. Ja. Kan ja. jij bewerkstelligen Tellige dat wij dat. er weer bij ja. komen? Ja. Want ja. Om, nou ja, al met wie al, zo al komen er ja, precies treden, ja. Er komen dertig aanbiedingen in een jaar, komen er ja. binnen. Ja. En nou, nou, ik, de... ik begrijp dat er meer binnenkomen, want als ook via de kerk. Komen, ja, ja, ja, de kerk stuurt dat weer door naar jou, door naar ons. de stichting. Ja, bestaat nog uh, uit twee mensen of uit drie bestaat mensen? Bestaat uit twee mensen. Uh, Toosberg, Toosberg en jij? Die, doet, uh, die is bestuurslid. En Toosberg is secretaris. Toosberg is penningmeester. En wat doe jij? Die dan? doet dus alles. En uh, ik ben de voorzitter. Oh, dat ja. is een hele zware taak. Ja, en, uh, <laughs> en ik verkoop de kaartjes bij de ingang. En uh, volgend jaar bestaan we 20 jaar. Dus we gaan ons uh, uh, eens kijken van uh, wat gaan we doen? Hmm? Gaan we nog door? Stoppen we ermee? Uh, 20 jaar is een hele lange tijd. We zijn toen de tijd begonnen in 1998 met de voorbereiding voor het uh, grote gebeuren op de boulevard. En de Stichting Classic is officieel pas begonnen in het jaar 2000, 2001. Dus volgend jaar bestaan we 20 jaar. Dus in onze nieuwsbrief naar onze vrienden hebben wij al te kennen gegeven dat wij uh, uh, vervangers zoeken. Die kant, voor... Die kant wou ik een beetje op. Ja. Want uh, we hebben het net ook over jeugd gehad. Uiteindelijk uh, zal welke vrijwilligersclub. of welke stichting in Zandvoort dan ook. jongelui uh, ja, moeten ja. krijgen. Minder oudere mensen dan wij, dat kan je ook zeggen. Ja, en, okay. uh, Waar het om gaat is dat je niet moet denken dat je een uh, echtpaar van uh, 25, 30 uh, zou kunnen vinden. Ja, die, 30, uh, 40? Ja, misschien, wellicht. En we hebben het in ieder geval in de nieuwsbrief aangegeven. Ik heb ook tegen Toos gezegd, we maken geen haast. Het is, betekent zeker niet het einde van de Stichting Classic Concert. Dat zijn we zeker niet van plan. Het is natuurlijk wel zo dat er eigenlijk in, ten aanzien van de kleine producties... geen productie meer is tegenwoordig... Die uh, kostendekkend is. <coughs> en uh, 5 euro entree heeft daarmee te maken. Als je dan hoort dat we met het Heemstead Philharmonisch Orkest 180, 190 mensen hebben. Komt er 1000 euro binnen. Een productie zoals we dat geven in het Kerkplein uh, gaat tussen... Alle producties kosten tussen de 1.500 en de 2.000 ja. euro. Ja, dat dus is we tr ja. in op ons ja, vermogen. Okay. We zijn natuurlijk ontzettend blij met de vrienden die we hebben. Mm -hmm. Met de gemeente Zandvoort die we hebben. En dat maakt dat we uh, in ieder geval nog door kunnen gaan. Maar we zitten er wel aan te denken om met de tijd eens te kijken van kunnen we mensen inwerken die het eventueel van ons over willen nemen. Okay. Dus bij deze. Nou, in, ja, bij deze de oproep is gedaan. In ieder geval uh, wensen we je morgen heel veel plezier. Dankjewel. Met het uh, BAVO Jazz Orkest, zangeressen en zangers. Gaat lukken. En, en wij, gaan, wij uh, zijn in, inderdaad benieuwd naar uh, eventuele veranderingen. Maar dat gaat nog even duren. Dank dat je wel. gaat nog even duren. Bedankt voor de tijd. Dankjewel. I would not. So good. So good. I got a you. Oh. I feel nice. I sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. Sugar and spine. I feel nice. A sugar and spine. I feel nice, a sugar and James Brown, I got you, I feel good. Tegenover ons zit Jos Polman van de Rotary Club. Die uh, doet ook aan uh, Good Feeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben nu voorzitter, uh, Jos. Nee, dat roleert nee. uh, elk jaar. Elk jaar. <laughs> en mijn hoogtepunt was 2011, 2012 toen ik voorzitter ah, okay. mocht zijn. Dat uh, ah, okay. ja. nee, mag, mag het nog wel een keertje worden. Hoor. Uh, ik ben bang dat ik daar in de toekomst niet aan ontkom. <laughs> dat uh, bedoel uh, ik. Hoe komt dat zo dan? Is er niet genoeg aanwas bij de Rotary? Het kost tijd? Nou ja, je bent met een clubje van 25 man. En niet iedereen krijgt ze zo gek om voorzitter te zijn. Want dat is best wel een verantwoordelijkheid. En er zijn dus een aantal mensen die dan voor een tweede keer aan de beurt komen. Maar de bedoeling is dat iedereen eigenlijk zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid neemt. De beurt. Dus eigenlijk één keer en dan de volgende ja, je moet ook voorzitter is iets. Uh, de eerste ondergelijken. Dus, dus iedereen moet gewoon het werk doen samen. Alleen één iemand is dan het aanspreekpunt uh, voor de buitenwereld. Ja, dat is meestal de voorzitter. Hè? Ja. Hey, um, een hele tijd geleden, ongeveer twaalf jaar, dacht de voorzitter van laten we eens gaan hardlopen. Uh, er waren twee leden. Uh, Peter Keller en Dick Alger. Ja. En die hadden een, uh, een leuk idee. We deden altijd het ZZF. Het festival, Een soort spel zonder grens op het strand. Wat overigens ook heel leuk was. Was ook heel leuk. Maar op een gegeven moment is zo'n evenement aan het eind van zijn uh, levenscyclus. En toen moest er iets anders worden verzonnen. Ja, en wat is er dan leuker dan een, evenement, een groen evenement te combineren met uh, het circuit. En dan ook nog door het, uh, het centrum van Zandvoort. Dus zo ontstond dat idee. En uh, ja, succes heeft altijd vele vaders, dus uh, Le Champion die had op hetzelfde moment ook dat idee. Die waren op zoek uh, binnen hun kalender. Ze hebben natuurlijk allerlei lopers van Dam tot Dam en, en de Marathon van nee. Amsterdam. En die waren ook op zoek uh, naar een buiten-evenement. Uh, dus, dus ongeveer gelijkertijd kwam dat initiatief uh, om te dat gaan rennen op al. het circuit tot stand. Nou, jullie hadden dus al een plan? Ja. En Le Champion had ook een plan. Ja. En op een gegeven moment komt dat samen en dan uh, laten we het samen eens proberen. Zeker. En ja, ja. Uh, de gemeente. Dat ging het... natuurlijk ook voor het goede doel. Dat klopt. Maar, maar het een sluit het ander niet uit. Dus we hebben uh, helemaal in het begin al geconcludeerd van dit evenement wordt zo groot dat je dat als vrijwilligersclubje niet uh, in je eentje kan organiseren. Uh, Le Champion is dan natuurlijk een hele logische partner. En tot nu toe hebben we een heel prettig samenwerkingsverband waarbij wij dan als Rotary Club verantwoordelijk zijn voor de selectie van de goede doelen. En wij selecteren altijd één landelijk aansprekend goed doel. En dit jaar is dat weer Fonds Gehandicaptensport. Sport. Maar daarnaast halen we ook geld op voor de lokale goede doelen. En dan moet je denken aan een zomerkamp voor kinderen van Pluspunt of uh, een scherm, uh, projectiescherm voor een unicum. Dat kan heel divers zijn. Uh, maar als wij met een, een kleine bijdrage het verschil kunnen maken... Ja, dan, dan is het natuurlijk leuk om dat, dat te doen. Dat geldt voor die goede doelen. Ik heb begrepen dat jullie de parkeerplaatsen doen. Dat maar doet. gaat er ook wat van het inschrijfgeld uh, naar de goede doelen? Ja, dus op het moment dat iemand zich inschrijft... voor de uh, Runners World Zandvoort squieren Kom je in een uh, inschrijfmodule terecht en daar zit automatisch dan de mogelijkheid om te doneren aan het goede doel. En elk jaar wordt daar tussen de 10.000 en de 15.000 euro opgehaald aan vrijwillige bijdrage. Uh, we hebben dan nog uh, dat alle parkeergelden 100% uh, naar het goede doel gaan. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, het VIP-team waar we ook elk jaar weer uh, geld mee ophalen voor uh, de goede doelen. Ik heb hier een VIP-team voor mij liggen. Ja. En uh, groeit dat VIP-team? Uh, ik moet zeggen, we hebben een soort vaste kern. En, en dat is heel prettig. Van een, uh, een mannetje of vijftig. En we kunnen dat uh, elk jaar uitbreiden tot maximaal honderd uh, mensen. En meestal zitten we een beetje daartussenin, ook dit jaar. En uh, ja, onze vaste gasten zijn natuurlijk uh, de burgemeester. Hier, ik heb hier een de prachtige de... foto ja. van de, de heer Meijer en Kuiper. Ja. Nu lachen ze nog. Uh, nou, dat is denk ik na afloop. Of, nee, ze hebben nog geen medaille meer. Niks. Dat is van tevoren inderdaad. Ja, want dit is een vrij zware loop hoor. Vergis je niet uh, over het strand. Uh. En wat heel leuk is. Uh, Geert Kuiper uh, was natuurlijk een gewaardeerd uh, wethouder binnen deze gemeente. En die loopt dit jaar ook gewoon weer mee. En de burgemeester ook? Zeker, ja. Ja, is een training, heb ik gehoord. Ja, nee, hij neemt het heel serieus. Uh, ja. En uh, hij wil natuurlijk uh, nu nog even vlammen in zijn laatste jaar uh, als burgemeester. Dus, uh, ja, maar Gert-Jan Bluis heeft ook af en toe meegelopen. Die loopt nu weer mee. Hij loopt mee. er nu ook weer mee? Ja. ja. ja. Hij begint aan de, aan de voorkant met lopen, maar uh, meestal zie ik hem helemaal achterin Rustig. Ja, maar hij gaat als dus diesel, uh, ja, ja, hij geeft nooit op, nee, hij blijft hij gaat altijd door. doorgaan. Uh, er ja. wordt uh, ook een bluiscup ingesteld, want ongeveer de halve familie bluis uh, loopt mee. Dus die, uh, maar dan blijft inderdaad Gert-Jan wel een beetje achter, ja, ja, dat klopt. Meestal is Bart als eerste. Maar goed... Um, het is natuurlijk een, een, een heel weekend geworden. Hè. Het is niet meer alleen ja. uh, de circuit. Als je nu al ziet dat er... Uh, als je het een beetje bij elkaar optelt... kom je zo grofweg rond de 20.000... Uh, uh, uh, sporters en... en uh, ja, mensen Ja, ik die... denk dat het eerder... nog naar de 25.000... Uh, ja, ik schat het laag in, ja. want ik heb toevallig het getal van de wandelaars. Ja. Dat is max uh, 7500, meer meer kunnen er niet in. Klopt, ja. En dan heb je zonder ook de wielrenners. Je hebt de wielrenners. Je hebt uh, rond uh, de 12.000, 13 13.000 uh, lopers... Wandelaars en wielrenners zitten ja, ja. natuurlijk. Ja, dus het is een, uh, ja, en dan daarnaast nog allemaal uh, de mensen die op bezoek komen om uh, de supporters aan te moedigen. Op het squeeze zelf, hè, uh, wordt ook nog van, van alles gedaan. Ja. Want er zijn uh, ook kleine loopjes, zou ja, maar zeggen. klopt. Want het is niet alleen maar uh, die 12 kilometer en die halve marathon. Wat ik nee, op we beginnen om half uh, elf met de specials. Dat zijn voor de wheelers. Dus de mensen met. Uh, dat, is zondag, dit. Uh, dat is op zondag. Ja, dat klopt. Op, ja, dat is op, op, op zondag, ja. ja. En dan uh, heb je nog de kidsrun over 900 meter. Dat is natuurlijk ook een feest om al die kleintjes te zien knokken voor hun uh, medaille. Uh, dat begint om tien over half elf op zondag. En uh, voor de iets grotere kinderen heb je dan kwart voor elf uh, de 2,5 kilometer. En daarna heb je dus de afstanden van de vijf, uh, de twaalf en de halve marathon. Uh. En die halve marathon die begint dan om uh, vijf over twaalf. En de, de, de, hoofd, de hoofdmoot zeg maar, dat is om 1 uur. En dat is dan de 12 kilometer. En dat is een wedstrijdloop. Uh, waar dan de, de topatleten, zoals ze dat noemen, die starten. Ja, en die gaan dan natuurlijk als een speer uh, over dat strand. Uh, dat is echt het, het leuke van uh, uh, het VIP-team. Is dat we voor jou mogen starten. Jullie gaan achter de wedstrijdlopers, toch? Ja, wij zitten dus in hetzelfde D Direct vak. achter de wedstrijdlopers. Wij zijn, wij zijn wel zo verstandig om ze niet in de weg te lopen. Nee. Want die, nou, die kans krijgen wel. denk ik <laughs> nee, niet, nee. hoor. Maar je start dus op hetzelfde moment. En echt binnen vijf minuten zijn ze uit het zicht verdwenen. Ja, dat, uh... ja, dat, uh... ja, er komen nog een paar duizend mensen achteraan. Dat is het voordeel als je vooraan start. Je hebt dan dat het strand nog niet is omgeploegd. Dat is waar, maar ik ben verkeersregelaar een uh, jaren... ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. op de Ja. Ja, en dan moet je het verkeer platleggen voor een half uur, drie kwartier, soms een uur. Ja, ja. En dan krijg je steeds meer boze automobilisten over mij. Van, ik wil er doorheen, ik moet naar het ziekenhuis, ik moet dat. Ja, doen. ja, ze moeten van alles. En, ja, sorry, maar je mag er niet doorheen. Ja, terwijl dat altijd met advertenties is aangekondigd, uh, ja. dat het circuit uh, wat is, het, is uh, afgesloten. Nou, drie kwartier. ja. Nee, maar dat komt omdat je dus vanaf het circuit vertrekt Eén, met die loop. Weg oversteken. Een weg oversteken. Over. Dus die naar twee kanten is hij dan afgesloten, dat klopt. Ja. En omdat je verschillende startvakken hebt, duurt dat best wel een tijd voordat dat hele circuit is leeggestroomd. Dus de eerste, die komen alweer terug. Uh, die, die topatleten, die gaan zo snel. Die doen er niet veel langer dan een uh, half uur een over. Uh, dus die komen alweer terug. En dan ben je nog aan het starten. Precies. Dus, dus uh, in en uitkomend met lopers. Ja, je kan daar niet met autos dan Maar ik ben reken. verbaasd elke keer weer zandvoerders. Ik weet nergens van. En waarom is het afgesloten? <laughs> ja. nou, er ben, dus, er uh, staan uh, overal uh, borden langs de zandvoetslaan, Zeeweg. Ja, je zou denken afgesloten. tegenwoordig met sociale media. Mensen ja, dan die dan lezen van alles. Uh, maar ja. maar ja, vooral dat ze willen lezen, denk ik ja, dan. Uh, laten we... Ja. Laten we de, de, de, dat vind ik dan... Ik, ik. Ik sta wel eens bij jou en ik ben ook wel eens bij Missebek geweest om eens te horen wat dat doet. Want wij doen natuurlijk als organisatie ook iets in het dorp. En dan verbaas ik mij daar ook over. Het is wat het is. Klaar. Ja. En um, laten we de vrolijke kant is natuurlijk dat er weer geld opgehaald wordt voor gehandicaptenfonds. Ja, maar ook dat het Zandvoort op de kaart zet. Ik denk dat het zet Zandvoort zeker op de kaart. Uh, ik hoorde ook hier van het hotel waar we nu in zitten. Dat uh, Elk jaar is het hotel gewoon uh, stamvol tijdens dit evenement. En vergeet niet, op zaterdag heb je de, de, de wandelaars... Ja. die ook na afloop bijna allemaal hier de horeca ingaan... en gaan eten en dergelijke. Ja. Je ziet ze niet meteen naar huis te gaan. En, en dat wordt ook goed uh, opgepikt door de rest van het dorp. Want ja. dat is natuurlijk leuk. Want voor elke Zandverter is het toch een feestje. Al die ja. mensen in je dorp, uh, al die gezelligheid... allemaal restaurants die dan speciale aanbiedingen hebben... We hebben dan met het VIP-team de afterparty in Laurel en Hardy. Maar ik zag ook dat Van Kessel die gaat optreden, ik geloof in App en vloed. Ja. Dus, dus iedereen maakt daar zijn eigen feestje van. En dat is natuurlijk leuk als je dat kan faciliteren. Wat je, wat je ziet, en ik loop dan meestal nog zo'n rondje door het dorp, dat mensen terugkomen van het circuit. Ja. En dan zie je mensen, want we hebben natuurlijk ook wel zeiknatte lopers terug zien komen. Ja, ja. Meneer, wij komen elk jaar bij dit café en dan gaan we eten. En dat, kan je, dat hoor je in alle cafés. En dat is toch dus wel is toch wereld. Ja. Uh, hoe is de weersverwachting voor uh, uh, de komende run? Ik heb geen idee. En dat maakt me eigenlijk ook Lidstil. niet uit. We nee, want je alles al gehad. Ja, precies, we hebben ja. een, uh, een tropical edition gehad. Dat het gewoon uh, tegen de 25 graden was. Maar ook een polar edition. Dat een het, nat, het uh, uh, uh. ochtends gewoon het ijs op, op de autoruiten stond. We hebben een wet and wild editie gehad. Dat, dat de regen ging gewoon horizontaal met, met winkel storm. 7, 8. Ja, storm. Storm heb een keer gehad. En elke keer is het gewoon weer uh, een feest. Ja, laten het we nu maar hopen dat, dat het mooi weer wordt. Dan. Ja, nou, voor de verkeersregelaars. We gaan, verkeersregelaars, ja. we gaan uh, richting de tijd. Ja, Cor die steekt zijn uh, vingers alweer op. Dus uh, Heel veel succes. Ja. En, en laten we alles nog gezond houden. Dat er geen ja. ongelukken gebeuren. Absoluut. Ik weet dat het Rode Kruis massaal aanwezig is. Ja. Maar laten we het voorzichtig Nee maken. zeker. En mochten mensen verder geïnteresseerd zijn in de Rotary. Wij zijn via internet goed te vinden. En we hebben altijd behoefte aan jonge, enthousiaste Jong en dynamische <laughs> mensen. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Nog niet van.